Goedemiddag allemaal, het is vrijdagmiddag 3 uur en dat betekent het Bartimeus I Ask Vraaguur. En wel het Vraaguur van 28 maart 2014. Wat gaan wij doen vandaag? Um, geen apps? Jawel, één app. En dan wel heel uitgebreid, we hebben namelijk een gast, Henk-Jan Visser, de bouwer en bedenker van de app... Ik spreek.nl uh, Er is al regelmatig aandacht besteed aan de app in het forum. Um, een eerdere versie is al eerder besproken door Dirk vorig jaar. Uh, daarna is de nieuwe versie aangekondigd. Het heeft iets langer geduurd voordat hij er was, maar hij is er nu. Daar is ook al het een en ander over gezegd en geschreven in het forum. Ik heb het, uh, jullie dus ook allemaal uitgenodigd om vandaag hier te zijn... Nou, er zijn al een aantal mensen en misschien komen er nog wat meer bij. Henk-Jan gaat ons dus van alles vertellen over de app. Um, ook natuurlijk laten horen hoe die werkt. en uh, Hopelijk gaat hij ons ook wat inzicht geven in wat er nog gaat gebeuren met de app. En dan is er natuurlijk alle ruimte om vragen te stellen. Uh, kom met je vragen, kom met je kritische notes. en, en natuurlijk vooral met positieve kritiek. Want daar heeft Henk-Jan ook het meeste aan. Um, ik laat zoals gebruikelijk eerst even de microfoon los voor zeer dringende vragen. En daar bedoel ik mee dus echte dringende vragen. De andere vragen komen aan het eind van de chat. Dus wie iets dringends heeft, die grijpen de microfoon. En toen bleef het stil. Dat is mooi. Oké, okay, nou dan wil ik nu al jullie aandacht voor Henk Jan. Henk Jan, ik zou zeggen pak de microfoon en maak er wat moois van. Goedemiddag voor alles en iedereen die op dit moment meeluistert. Uh, mijn naam is Henk-Jan Visser, ik ben van Voice Internet BV. Uh, we hebben recent een app gelanceerd die heet ikspreek.nl. Uh, ik hoop erover dat ik goed te verstaan ben. Uh, ik zet even de microfoon uit om dat eventjes na te... Ja hoor, dat gaat prima. Je hebt nogal wat galm, maar dat zal gewoon de ruimte zijn waarin je bent. Maar uh, vooralsnog ben je prima verstaanbaar. Oké, okay, um, ik ben vier jaar geleden begonnen aan deze app. Dit is alweer een hele lange tijd geleden. Ik reed op dat moment op de A2 bij Salbonnel. Ik zat me te irriteren aan Radio 1 en aan, en, en aan BNR Radio. Op mijn gezegende leeftijd zijn er toch de zenders waar je dan het meeste naar luistert. Um, op dat moment waren er veel reclames en toen kwam ik op het idee. Ik was inmiddels voorzien van een iPhone met, uh, met 3G. ...om uh, de tekst die ik op mijn iPhone uh, zag, om die om te zetten naar spraak. En zo is eigenlijk het idee van ikspreek.nl begonnen. Uh, nou ja goed, op een gegeven moment dan, uh, ben ik in een gelukkige omstandigheid gekomen... ...om tegen, tegen een uh, ideële investeerder aan te lopen. Het is eigenlijk een investeerdersgroep. En die investeerder heeft gezegd van joh, hartstikke leuk dat ik ...maar we zouden ook zo graag willen dat je de app geschikt maakt voor blinden en slechtzienden... Overigens, uh, Tom, je kon ik me zo, zo, zojuist netjes aan als degene die de app ook maakt. Uh, ik ben de commerciant in dit, uh, in dit geval, dus ik ben zeker niet de bouwer van de app. We zijn voorzien van een aantal uh, uh, uh, goed opgeleide techneuten die de app bouwen. Maar ik heb uiteraard wel aan de basis gestaan van de specificaties. Uh, die ideële investeerder heeft uh, tegen mij gezegd, Joh, we willen graag dat je de blinde en slechtziende markt gaat, uh, gaat benaderen. Uh, op dit moment zijn we zover dat we met versie 1 zijn doorgekomen. Het is een versie die uh, uh, uh, uh, bedoeld is om de omgeving van mensen die blind of slechtziend zijn te verbeteren, om de kwaliteit daarvan te verbeteren. Uh, en wat de app op dit moment kan is het uh, uh, beluisterbaar maken van mail. Uh, vervolgens kun je een mail ook beantwoorden. Uh, je doet dat volledig spraakgestuurd. Uh, je kunt daarnaast ook contactpersonen bellen. Uh, je kunt ze zoeken op voor, je kunt ze zoeken op achternaam en je kunt ze zoeken op naam van het bedrijf. Nou ja, de insteek is uiteraard dat de app doorontwikkeld gaat worden. En daarvan zijn we, en dat is ook eigenlijk de kern van, van vandaag, als het gaat over exprept.nl, afhankelijk van degene die de app gaan gebruiken. Ja, ik, ik roep het bij deze dus ook op, uh, uh, voor zover uh, men beschikt over een iPhone of een iPad om de app te downloaden. Voorzie ons alsjeblieft van je vragen en opmerkingen. Want het is onze insteek om uiteindelijk tot een app te komen die echt uit de doelgroep Blinden en slechtziende voortkomt. Ik kan wat, wat mij betreft de app even demonstreren. Hallo. Er zit een uitgebreide help functie op. Op iedere plaats in de app kun je het help commando gebruiken. Jullie worden dus juist een piepje. Uh, dat betekent dat de spraakherkenning open staat. En op het moment dat de spraakherkenning open staat, kun je via het commando help. Uh, Wordt word je uitgelegd waar je bent en wat je kunt doen. Uh, Schuine strepen, welke commando's je kunt gebruiken. Ik zal dat nu demonstreren. Help. Help. Je bent bij hoofdmenu. Kies uit, mail, tak, support, bellen, presentatie. Of zeg nogmaals help om uit meer commando's te kunnen kiezen. Mail. Mail. Wij beginnen het zoeken naar mailtjes. Er zijn 45 ongelezen mails. Eerste mail, onderwerp, telefoon, mail van, Partimeus Utrecht. Aan, mail. Beste Jan. je kunt mij bellen op 030 239 82 39 en dan krijg ik je replica receptie Utrecht. Zij kan je eventueel doorverbinden naar mij. Antwoorden. Antwoorden. Dicté. Dicté, welke taal wilt u gebruiken? Nederlands. Nederlands. Spreek na de piep en sluit af door op de microfoon te drukken. Hallo Rebecca, comma. Bedankt voor de mail van zojuist, punt. Op dit moment ben ik in een radio-uitzending, punt. Later deze dag neem ik contact op met Nancy, punt. Bedankt, comma, Henk-Jan. Bedankt voor de mail van zojuist. Op dit moment ben ik in een radio-uitzending. Later deze dag neem ik contact op met Nancy. Bedankt, Henk-Jan. Wilt u het huidige bericht versturen? Ja. Ja. Nou, ik richt mij zojuist ter attentie van Rebecca. Er moet uiteraard Nancy zijn. Veel net, net. mail is verstuurd. Onderwerp? Telefoon. Mail van Martin Meus Utrecht. Aan. Mail. Antwoorden. Antwoorden. Voicemail. Voicemail. Spreek na de piek en sluit af door op de microfoon te drukken. Dit is de tweede antwoordmogelijkheid. Dan kan ik een voicemail inspreken. Ik richt mij zojuist tot Rebecca. Dat moet uiteraard Nancy zijn. En Nancy, als het goed is, krijg je straks deze mail binnen of heb je die e-mails binnen gekregen? En ik ga nu het tweede mailtje ook naar je sturen.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 Telefoon, mail van, Bartimeus Utrecht, aan, mail Hoofdmenu Hoofdmenu Bellen Bellen Welke contactpersoon wilt u bellen? Nancy Welk telefoonnummer van Nancy Reding, Bartimeus, wilt u bellen, mobiel, kijk? Annuleren Annuleren Welke contactpersoon wilt u bellen? Bartimeus Kies uit een van de volgende mogelijkheden, 1 Terkvelde Partimeus, 2 Nancy Rening Partimeus, 3 Hengs Netselaar Partimeus 2 2 Welk telefoonnummer van Nancy Rening Partimeus, wilt u bellen, mobiel, werk? Werk Nou de telefoon gaat nu over Ik denk dat ik Rebecca Poot nu bel Dag Rebecca, je spreekt met Jan Visser, ik zit op dit moment in de uitzending van Bartimaeus. En ik heb Nancy gebeld, ik had haar mobiele nummer niet, dus ik heb haar werknummer gebeld, dus ik kreeg jou aan de telefoon. Maar ik heb nu in ieder geval even kunnen laten zien dat het werkt om met ikspreek.nl een verbinding te maken. Rebecca bedankt. Oké, okay. <laughs> okay. tot ziens Rebecca, daag. Nou, dat was heel kort een demonstratie van ikspreek.nl wat ik heb laten zien. Is het, het beantwoorden van een mail. Of ik heb dus eerst het mailtje laten horen. Het, het, het mailtje wat Nancy mij zojuist heeft toegestuurd. Ik heb het vervolgens beantwoord door een dictaat in te spreken. Ik hoop dat dat dictaat inmiddels bij Nancy is aangekomen. En vervolgens heb ik hetzelfde mailtje beantwoord met voorsmail. Je kunt verder ook nog een uh, mail beantwoorden door een standaard bericht te versturen. En als het een dringend mailtje is, dan kun je degene die jou heeft gemaild ook direct terugbellen. Verder uh, heb ik het al gehad over de uitgebreide helpfunctie. Dus nogmaals op iedere plek kun je uh, de helpfunctie gebruiken. Uh, er zit een presentatiemogelijkheid uh, in die jou uh, in het kort uitlegt hoe Xpreek.nl werkt. Um, en je kunt ook uh, nog een SOS nummer versturen. Um, voor zover het de missie van Xpreek.nl betreft, misschien ook nog even, even interessant om te vermelden. Het is onze doelstelling om, um, om communicatie te faciliteren en om content en informatie te ontsluiten op die momenten wanneer je je ogen niet kunt gebruiken. Nou, het communicatiegedeelte daar heb ik juist het een en ander van laten horen, dat is versie 1. Uh, content en informatie is een, uh, is een gedeelte wat nog niet is ontwikkeld, maar, wel, maar wat wel in, in ontwikkeling is. En dan kun je denken aan kranten die voor worden gelezen, het laatste radiojournaal, luisterboeken. En noem maar op al die dingen die interessant zijn om te beluisteren. Ik geef nu even de microfoon terug aan Tom. En ik wil Nancy vragen of het mailtje inmiddels is binnengekomen. Ja, Tom, haha, was ik jou net even voor. Ik heb hier een mailtje binnengekregen en uh, dat is een, um, een mailtje in de vorm van nou, een gewone mail. En daaronder hangt een uh, bestandje. En dat bestandje ga ik nu eventjes afspelen. Ik heb erop dubbel geklikt en ik klik er nog een Dit keertje op. Dit is een tweede antwoordmogelijkheid, daar kan ik een voorspel in spreken. Ik richtte mij zojuist tot Rebecca, dat moet uiteraard Nancy zijn. En Nancy, als het goed is, krijg je straks deze mail binnen of heb je die inmiddels binnen gekregen. Uh, dit is uh, dus het uh, kleine stukje van, de, van de, wat hij net heeft ingesproken. En uh, daarbij krijg ik ook dus de tekst. Dus Henk Jan, dankjewel. Oké, okay, dat is in ieder geval goed gegaan. Bedankt voor uh, Voordat ik de microfoon geef aan mensen die over dit onderdeel vragen hebben. Ik heb eerst zelf een vraag. Je beantwoordt nu mail. Kun je op deze manier ook zelf uh, nieuwe mail schrijven? Dus uh, dat je bijvoorbeeld uh, naar contacten gaat via ikspreek.nl en uh, uh, aan een contact een uh, mail versturen... of kun je nu alleen nog maar mails op deze manier beantwoorden? Nou ja, bedankt voor de vraag. Uh, het is ook nog een, keer een hele goede vraag. Uh, we zijn op dit moment met een aantal uh, visueel beperkten aan het testen. Uh, een, van de, een van de meest prangende vragen die eigenlijk al direct naar, naar voren kwam. We willen ook zo graag een mail initiëren. Uh, er zit op korte termijn een nieuwe versie aan te komen... En daar is, in, daar is deze vraag in ieder geval in opgelost. Zoals je zojuist zo al aangaf, er moet een app worden die, voorkomt, die voortkomt uit, uh, uit de blinde en strakszienden. En behalve uh, dat uh, je straks een mail kunt initiëren, is er een verbetering in, uh, uh, in de settings van de e-mailadressen die je invoert. Uh, en het derde punt wat, uh, wat veel naar voren kwam was dat je uh, maar 30 seconden hebt om te, uh, om te dicteren en ook dat wordt langer. En zo zullen we in de loop van de tijd, uh, wat mij betreft op zo'n kort mogelijke termijn, alle vragen en opmerkingen rang ordenen. Uh, voorzien van een prioriteit en uh, laten verschijnen in de nieuwe versie van het petent Dankjewel. Oké okay, Henk-Jan, ik laat nu de chat op je los. Mensen, uh, hebben jullie vragen over dit stuk? Of uh, uh, algemene vragen? Ik zou zeggen, grijp de microfoon. Ja, ik heb er twee. Uh, elke keer horen we tussen de, de, de dingen die je doet, een piepje. Betekent dat dat je over het scherm veegt? Of, uh, ja, hoe werkt dat? Gaat dat vanzelf? En ten tweede, ja, hoe controleert hij de spelling? Want uh, dat is natuurlijk ook interessant als je een mail verstuurt... dat het uh, niet stikt van de taalfouten. Uh, dat klopt, het laatste... Uh, ik moet zeggen dat uh, op dit moment 90 tot 95% van hetgeen wat ik inspreek in correct Nederlands wordt weergegeven. Op het moment dat je uh, stem wat zenuwachtig klinkt, ja, dan zal het resultaat dan wat minder worden. Maar doe je dit met een headset uh, in je eigen omgeving, nogmaals dan komt 90 tot 95% correct aan. En dat betekent ook dat het dan in het correcte Nederlands wordt weergegeven. Dat heeft alles te maken met, het, uh, met de engine die erachter zit. Die is gevoed met de Nederlandse taal en is daarover dus ook in staat om correct Nederlands weer te geven. Uh, op het moment de, als je een dictaat hebt ingesproken, dan wordt dat dictaat herhaald. En dan kun je eigenlijk zelf min of meer ook al controleren of het Nederlands wat je hebt ingesproken ook correct wordt weergegeven. Um, op je eerste vraag, het, het piepje wat je zojuist hoorde. Um, dat is inderdaad een piepje wat je kunt opwekken. Uh, op het moment dat de text-to-speech engine aan het spreken is, dan kun je willekeurig op het scherm drukken. Uh, op dat moment stopt die, uh, die, die, die, die, die text-to-speech engine met spreken en gaat de spraakherkenning open. En als de spraakherkenning openstaat, dat betekent dat jij een commando in kunt spreken. Ook met wat langere mails hoor je onder drie zinnen dat piepje. Dan gaat de spraakerkenning even open. En dan krijg je dus de gelegenheid om een mail te beantwoorden. Dan wel naar de volgende zin te gaan, de vorige zin, de volgende alinea, de vorige alinea. Om op die manier. Of, of uiteraard naar de volgende uh, mail. Om op die manier dus met je stem door je mails en door de tekst van je mails te kunnen navigeren. Ik hoop dat ik je vraag op deze manier goed heb beantwoord. En anders hoor ik graag weer van je. Ja, nou ja, het gaat mij ook een beetje om werkwoordsvormen en zo, want je hoort het er niet dan af, of het geopend met een T is of geopend met een D. En voor mij is dat echt belangrijk dat dat niet al te veel fouten geeft. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. Nou ja, en verder, ik, ja, helemaal begrijp ik het nog niet, maar dat komt omdat ik de app niet, nog niet heb gedownload. Misschien moet ik dat doen, om het eens even te kijken. Uh, je hebt inderdaad gelijk. Je, je, je, je kunt niet controleren of het Nederlands correct is. Uh, ik moet zeggen dat de ervaring leert, en ik beheer ze in Nederlandse taal behoorlijk, dat, het, uh, dat de grammatica in ieder geval correct wordt weergegeven. Er staat onder de tekst uh, dat de app is, uh, uh, of dat de mail is opgesteld met behulp van Dick T. Dat geeft in ieder geval mensen de gelegenheid om uh, te begrijpen dat het van tevoren is ingesproken. Maar je kunt het dus ook op het scherm zelf nalezen. Dat kan hè? Nee, dat kan niet. Uh, het is uh, uh, mogelijk om dat in te bouwen. Maar op dit moment, uh, ik heb de vraag in ieder geval genoteerd. Kun je niet controleren of hetgeen wat je hebt gedicteerd, of dat ook correct incorrect Nederlands is weergegeven. Maar nogmaals, de ervaring leert dat uh, de grammatica goed wordt gehanteerd. En ik zal opnemen in de vragenlijst, en ik hoop ook dat je die hebt gedownload. downloaden, of er op de een of andere manier een mogelijkheid uh, gaat ontstaan dat je hetgeen wat je hebt gedicteerd ook uh, visueel gecontroleerd kan worden op de Nederlandse taal. Ja, daar wil ik even wat aan toevoegen. Ik heb inderdaad jouw mail ontvangen. Hè? Uh, nou ja, er staat ook niet zoveel uh, grammaticaal in, maar er staan geen fouten in in ieder geval. En er staat onderin de inhoud van deze mail is tot stand gekomen door middel van dicteren, voor meer informatie, bla bla. Wat ik hier uh, nog meer wilde melden is dat je op twee manieren een mail had gestuurd. Hè. Je hebt de eerste keer heb je het gemaild en de, andere, de tweede was voicemail. En bij de eerste krijg ik het bericht uh, dus uh, geschreven plus een uh, voice uh, bestandje. En bij de tweede, toen je koos voor voicemail, heb ik alleen een uh, geluidsbestandje gehad. Dat wilde ik nog even bij deze melden. Oh, dus het kan wel met geschreven tekst dat je het wel kunt zien, dat je het via voor jou kunt nalezen. Uh, als ik even mag antwoorden, degene die het mailtje ontvangt, die ziet inderdaad de, uh, de weergave van uh, de tekst. Uh, wat ik nog niet heb vermeld, je kunt met de, deze applicatie ook een taak inspreken. Uh, die taak die wordt dan naar je, naar je eigen uh, mailbox verstuurd. Zo'n taak kun je gebruiken als je een idee hebt. Of als je uh, uh, inderdaad iets wil inspreken wat je niet moet vergeten. Uh, die taak die komt uh, zoals ik zojuist aangaf in je eigen mailbox terecht. En dan kun je uiteraard wel controleren of de Nederlandse taal correct is. En dat is waarschijnlijk ook voor jou een mooie manier om te oefenen. En om uh, hetgeen wat ik nu heb gezegd ook op waarheid te controleren. Oké, okay. uh, zijn er nog meer mensen die uh, vragen hebben over het op deze manier beantwoorden van mail? Oké, okay. dat is mooi. Uh, Henk Jan, ik wou met jou dan nog even terug naar het hoofdmenu, um, uh, want er, er zijn waarschijnlijk nog, uh, nog meer mogelijkheden op dit moment. Uh, ik ben de, de volgorde even kwijt van het hoofdmenu, maar ik wou de microfoon in ieder geval weer even aan jou geven om daar verder met ons naar te kijken. Uh, ik zal het over nu even opstarten en dan laat ik het even horen met de, uh, de help-functie. Hallo henk Jan. Help. Help. Je bent bij hoofdmenu. Kies uit, mail, taak, support, bellen, presentatie of zeg nogmaals help om uit meer commando's te kunnen kiezen. Nou, zoals je al hoorde euh, zitten er nog een aantal functies in. De mailfunctie die heb ik uh, uh, behandeld. Uh, ik heb zojuist ook gesproken over de taakmogelijkheid. Uh, nogmaals, je kunt de taak inspreken op het moment dat je een, een, een idee hebt of iets wil inspreken wat je in ieder geval niet mag vergeten. En, en dan heb je twee manieren om die taak in te spreken: via dat uh, dicté, wat ik zojuist heb gedemonstreerd. Maar je kunt ook hier wederom van de voorsmailgelegenheid gebruik maken. Je hebt 30 seconden de tijd om een dictaat of een voorsmail in te spreken. En zoals ik zojuist ook al aangaf, wordt die tijd in ieder geval verlengd. Nou, verder zit er nog een hele belangrijke functie op, dat is de support-functie. Uh, ik wil jullie met een klem vragen om die support-functie uh, uh, te gebruiken om je vragen of opmerkingen kwijt te kunnen. Het is een heel handige functie. Uh, het enige wat je hoeft te doen is te zeggen: support. Uh, vervolgens krijg je beter onder keuze uit: dicté of voicemail. Ik kan het wel even demonstreren. Support. Support. Kies uit: dicté, voicemail, help. Dicté. Welke taal wilt u gebruiken? Nederlands. Nederlands. Spreek na de piek en sluit af door op de microfoon te drukken. Ik zou graag willen controleren of het Nederlands dat ik heb ingesproken ook correct is. Punt. Ik zou graag willen controleren of het Nederlands dat ik heb ingesproken ook correct is. Wilt u het huidige bericht versturen? Ja. Ja. Nou ja, dan komt dus in mijn eigen e-mailbox e e e terecht. En dan heb ik dus ook nog de tweede mogelijkheid. Uw mail is verstuurd. Support. Support. Kies uit dt voicemail help. Voicemail. Voicemail. Spreek na de piek en sluit af door op de microfoon te drukken. En zo kan ik dus ook een supportverzoek inspreken om graag te kunnen controleren of ik mijn de correctheid van het Nederlands wat ik heb ingesproken ook zou kunnen zien. En zo kan ik dus ook een spoortgezoek inspreken. Om graag te kunnen controleren of ik mijn de correctheid van het Nederlands wat ik heb ingesproken ook zou kunnen zien. Wilt u het huidige bericht versturen? Ja. Ja. Nou, ook dat mailtje wordt op dit moment verstuurd. Dan zie je een... In... Uw mail is verstuurd. Hoofdmenu. Hoofdmenu. Help. Help. Je bent bij hoofdmenu. Kies uit, mail, taak, support, bellen, presentatie. Of zeg nogmaals help om uit meer commando's te kunnen kiezen. Hoofdmenu. Hoofdmenu. Ehm. Um... Ook dat heb ik al gememoreerd. Het enige ontbrekende waar ik het nog niet echt over gehad heb is de presentatie. En die presentatie geeft je de gelegenheid om een filmpje op te starten. Uh, dat filmpje hoef je uiteraard niet te zien, daar kun je ook naar luisteren. En daar geef ik in het kort tekst en uitleg hoe je de app kunt bedienen. Het belangrijkste als je met de app gaat uh, beginnen is dat je uh, na het piepje begint met het help-commando. Nou, nogmaals, het help-commando leg je uit waar je bent in de app, en welke commando's je kunt gebruiken om verder te gaan. Ik zal nog een keer demonstreren. Help. Help. Je bent bij hoofdmenu. Kies uit, wil, tak, support, bellen, presentatie, of zeg nogmaals help om uit meer commando's te kunnen kiezen. Help. Help. Algemene commando's. Kies uit, SOS, help, hoofdmenu, annuleren. Ja, en zo wijst het zich vanzelf. En nogmaals, het enige wat je moet weten als je de app gedownload hebt en je hebt je uh, uh, instellingen bij de e-mail ingevuld, dat kan overigens met de voice-over, is dat je na het piepje het commando help gebruikt om uh, verder te kunnen gaan in de app. En dan wijst het zich eigenlijk allemaal vanzelf. Oké, okay, dankjewel. En Jan, even een paar vragen van mijn kant Jij bent nu aan het demonstreren. Heb jij nu de voice-over aan of uitstaan? De eerlijkheid wil ik zeggen dat ik hem uit heb staan, omdat ik er bijzonder onhandig in ben. Uh, maar het is inderdaad goed om te vermelden dat je gedurende het gebruik van de app de voice-over aan kunt laten staan. Wat je op je scherm ziet is, is een microfoon. Dat betekent dat de voice-over geen tekst ziet en ook niet kan conflicteren met de text-to-speech-engine van ik-spreek.nl. Wat bijzonder handig is, is uh, uh, uh, als je de app hebt gedownload uh, en je gaat met de voice over naar de instellingen toe, dat gaat overigens uh, uh, automatisch, maar dat je met de voice over de instellingen in kunt geven. Oké, okay, jij zei er staat alleen een microfoon, want dat was mijn tweede vraag. Want hij zegt op een gegeven moment uh, van uh, tik op de microfoon als je klaar bent met dicteren of woorden van gelijke strekking. Betekent dat voor ons dat we gewoon een dubbel tik op het scherm kunnen geven als de voice-over aanstaat wanneer je klaar bent met dicteren? Ik zou dat even uit moeten proberen. Heb je een momentje? 1, 2, 3. Voice je over aan? Gezin, thuisknop, adhele. Nou, dat illustreert meteen mijn onhandigheid, Ik spreek, NL. Ik zet hem Ik niet op. Ik spreek, NL. Help. Je bent bij hoofdmenu. Kies uit, nieuw, tak, support, willen. Uh, Tom op antwoord op je vraag, je hoeft maar één keer te klikken, zelfs met de voice over op de microfoon, of, of willekeurig waar op het scherm om de uh, text speech engine te stoppen en de spraakherkenning open te zetten. Oké, okay. en dan nog even een vraag over de instellingen. Uh, jij zei van als je hem voor het eerst opstart dan kom je in de instellingen. Kun je later de instellingen nog wijzigen? En uh, zit dat, ik heb dat niet gehoord in de app, uh, waar zit dat? Zit dat uh, in de iPhone instellingen zelf? Ja, goede vraag. Ook dat is nog niet goed opgelost voor blinden en slechtzienden. Uh, op het moment dat je met je vinger rechtsonder gaat en je dubbelklikt erop, dan kom je vanzelf in instellingen terecht. Wat we in de volgende versie gaan wijzigen is dat, uh, wat, want er staat nu alleen een i'tje, dat er uh, voluitgeschreven uh, gaat, hoor, uh, gaat worden in uh, instellingen opdat de voice-over uh, dat ook als dusdanig signaleert opdat het voor een uh, visueel beperkte ook direct herkenbaar is. Uh, om het even af te maken, rechts onder de microfoon staat je op dit moment een i'tje uh, en uh, op die manier kom je uh, als de app actief is bij de instellingen terecht. Um, sorry, Tom, ik laat even los voor je. Nee hoor, ik, ik wou het even gewoon nog even, Ik er hoeft niet iets te zeggen, maar het is de, belangrijk voor ons om te weten dat dus rechts onder tikken die instellingen gaan openen. Dat, uh, dat is gewoon dus voor onze doelgroep handig om te weten. Uh, ga je gang, Nens? Ja, ik was toch wel een klein beetje benieuwd. Ik heb hem ook weer eerlijk gezegd nog niet geprobeerd. Ik was benieuwd of hij net zoals bij alle andere memo recorders. Dus dat hij uh, Voiceover het uh, overneemt en dat hij dan in één keer de opname niet maakt. Zeg maar. Dus dat je daar niet meer uitkomt. Zou je van mij, Henk Jan, is uh, met VoiceOver aan proberen, willen proberen een mailtje te sturen? En Nancy, ik kan antwoorden op een mail. Dan zet ik jouw mail eventjes op ongelezen. Normaal kan ik op dit moment eigenlijk alleen maar re reageren op een binnengekomen mail. Uh, maar wat ik ook kan doen... Ik uh, pak even de microfoon terug, dat kan ik als moderator doen. Uh, want er komt nu een prangende vraag bij mij boven. Betekent dat dat je uh, dus geen gelezen mail kunt lezen op deze manier? Dus dat je op dit moment alleen nog maar ongelezen mail... ...kunt beluisteren en beantwoorden. Ik was even op zoek naar de microfoon. Uh, dat klopt. Je kunt op dit moment alleen... Uh, ...reageren op ongelezen mail. Maar als je handmatig... ...bijvoorbeeld een Outlook... ...die uh, gelezen mail op ongelezen zet... ...en dat zal ik nu even laten, uh, uh, laten horen... ...dan kun je ook... ...je gelezen mail opnieuw met... ...ikspreek.nl ten gehoere brengen. Ik zal het nu even demonstreren. Mail... Mail. Er zijn 44 ongelezen mails. Eerste mail. Onderwerp. Paashuis. Mail van. Martineus Utrecht. Aan. Mail. Beste Henk Heel fijn. Oh, Hoofdmenu. Mijn excuses, ik moet eerst eventjes de voice over aanzetten. Een momentje. Opkiezer. Sluit actieve onderdeel. Standaardbewerking. Ik spreek en nou. Actief. Ik spreek. Ik spreek NL. Tak. Keysite. DT. Voicemail. Help. Open menu. Ja, de vorst over staat aan. Ik probeer nou nog een keer om de mail op te halen. Mail. Mail. Er zijn 44 ongelezen mails. Eerste mail. Onderwerp. Baashuis. Mail van Partimeus Utrecht. Aan. Mail. Beste Rijk Jan heel fijn dat je bij ons in een party mail, voice mail. Vorige. Voice u bent bij de Ho. eerste mail. Antwoorden. Antwoorden. Voice mail. voice mail. spreek na de piep en sluit af door op de microfoon te drukken. Hallo Nancy, dit is mijn antwoord. Ik heb nu de uh, voice-over aan staan, Maar zoals ik zojuist al aangaf, dat conflicteert dus niet op het moment dat ik spreek.nl actief is, omdat het scherm immers ook geen tekst ziet. Ergo, het maakt dus niet uit of de voiceover over wel of niet aanstaat. Ja. Ja. Nou, Nancy, er komt opnieuw een mailtje, een mailtje jouw... Je mail is verstuurd. Onderwerp... ...werp... Hoofdmenu. Hoofdmenu. Uh, Nancy, nee, er komt opnieuw een mailtje jouw kant op. En ik ga nu de microfoon terug Oké, okay. uh, je zit nu nog in de ikspreek.nl. Nu ben ik namelijk benieuwd of uh, rechts onderin zou dus dat i'tje moeten staan. De voice-over staat nog aan. Wat gebeurt er nu als je dat i'tje aanraakt? Dat zou ik graag even willen horen. Excuus, hey, me, ik moet wel een microfoon even aanzetten. <lacht> sorry. Um, het scherm van Xpreek.nl is nu actief. Ik ga nu met mijn vinger naar de rechteronderhoek. onderhoek. Dan kom ik op het i'tje terecht. Ik dubbeltik. Ik ga nu met mijn vingers over het scherm heen. Instellingen. Gerekt. Knop. Hekel. Tekstveld. Naam. A.I. zoveelheid. Context. 20%. T.K.S. Vertraging. Context. Bluetooth. Context. Dictatie via doet. Spraakinstellingen. En zo kun je naar willekeur door door het dubbel op te klikken allerlei instellingen veranderen. De laatste was als voorbeeld spraakinstellingen. Op het moment dat ik die a-klik, euh, dan, dan heb ik een keuze uit twee stemmen. Uh, in ons geval is dat Claire en Xander. Ze zullen jullie allemaal bekend voorkomen. Op het moment dat ik een dubbelklik op Claire... Geselecteerd. Claire. Door. Knop. Ik sluit er af. 1, 6, 7, grijs. 1, 6, grijpt. Knop. Help. Help. Je bent bij hoofdwinnen. En dan horen jullie dat de stem, van, de stem van Claire actief is. Overigens, als je vanuit de instellingen van Apple op je iPhone de, de, de nationaliteit wijzigt en verandert in de Engelse taal, dan is de app ook volledig in de Engelse taal te bedienen, inclusief de commando's. Ik geef de microfoon weer terug. Oké, okay, twee vragen. Uh, in de instellingen hoorde ik een 167-grijs knop. Dat is dus blijkbaar een ongelabelde knop. Hij is grijs, dus hij doet ook niks. Maar ik vind het wel even interessant om te weten uh, wat voor knop dat is. Daarnaast hoorde ik iets over Bluetooth. Um, misschien is het even goed om toch met jou de instellingen door te lopen. Want het, het is toch, uh, de kans is toch aanwezig dat niet voor iedereen alle instellingen duidelijk zullen zijn. En je bent er nu toch. En we hebben nog tot 4 uur. Dus als je dat zou willen doen, graag. En, en nog even die knop. Wat is dat voor knop? Die grijze knop. Tom, die grijze knop is uh, het versienummer. Maar dan weet je ook meteen dat je in de instellingen zit. Uh, de instellingen beginnen met uh, de naam. Die vul je uh, in op het moment dat de app is gedownload. De app herkent je, de, of die heet je dus ook welkom met je eigen naam. Als je die tenminste hebt ingevoerd. De volgende instelling is de ASR-gevoeligheid. Uh, dat heeft alles te maken met het feit dat uh, uh, afhankelijk van de omgeving... ...de spraakherkenning uh, minder goed kan reageren. Die staat uh, standaard op 20%. Uh, dat, is, dat is ook een prima uh, uh, uh, instelling. En zeker als je hem hanteert met, uh, met, uh, met een headset... Uh, ...dan is de, de AZ-gevoeligheid van 20% meer dan uitstekend. Mocht het even wel tegenvallen, uh, dan kun je hiermee spelen... ...om te kijken of je een beter resultaat kunt bereiken. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk nooit problemen heb met, uh, met de spraakherkenning. Uh, de tweede is de TTS-vertraging. Dat heeft alles te maken met het feit dat we uh, straks ook de app geschikt gaan maken voor in de auto. Uh, sommige car kits hebben nog eens de neiging om wat later te reageren. En dan is het handig om de text to speech engine te vertragen... Opdat uh, de complete tekst ook via de CarKit kan worden afgespeeld. De volgende instelling uh, is wederom een instelling die uh, van alles te doen heeft met, uh, met CarKits. Als je dicteert, dan uh, uh, dicteer je, als je via de iPhone dicteert, via een microfoon die is ingesteld op 14 kHz. Als je dat doet via een car kit, dan maak je gebruik van een microfoon die uh, uh, uh, een mogelijkheid heeft van 8 kHz. Dus het kan wel eens zijn dat je in de auto de keuze wil hebben om je dictaat in te spreken via de microfoon om tot het beste resultaat te komen. Ik moet er eerlijkheid altijd bij zeggen dat mijn car kit uh, ook het dicteren meer dan correct weergeeft. Dus ik dicteer altijd via bluetooth rechtstreeks op mijn car kit. De volgende zijn spraakinstellingen. Daar heb je een keuze uit een aantal stemmen. Ik heb zelfs gedemonstreerd dat je kunt kiezen uit Claire en Xander. Ik vind Xander is de meest recente stem. Dat vind ik ook verreweg de beste stem. De volgende zijn je mailinstellingen. Je kunt uh, uh, meerdere accounts invoegen. Je kunt die accounts zowel uh, uh, invoegen vanuit uh, uh, uh, IMAP als... Uh, uh, uh, als bijvoorbeeld Hotmail, uh, er is ook een exchange mogelijkheid ingebouwd. Ook dat is belangrijk voor, uh, voor zakelijke gebruikers. Die is, die is op dit moment uh, nog niet actief, maar die zal in de volgende versie worden vrijgegeven. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij licenties betalen over exchange. Maar nogmaals, waar het om gaat is, je kunt meerdere accounts uh, invoeren om gebruik te maken van Exprek.nl. Uh, de volgende uh, instelling heeft te maken met de standaardboodschap. Ik gaf al aan dat je op vier manieren je, uh, uh, je mail kunt beantwoorden. Uh, de derde mogelijkheid is het versturen van een standaard boodschap. Je kunt meerdere standaard boodschappen uh, instellen. Uh, er komt bijvoorbeeld een mailtje binnen, bel me even en je kunt dan uh, uh, via xp.nl spraak gestuurd kiezen voor de standaard boodschap en dan wordt er bijvoorbeeld een bericht gestuurd uh, sorry schik nu niet, ik, zit, uh, uh, ik ben onderweg en ik bel je straks. En zo kun je dus meerdere boodschappen toevoegen. Uh, de volgende instellingen hebben te maken met uh, uh, waar je je taken naartoe, naartoe stuurt. Standaard wordt die gestuurd naar het e-mailadres wat je als eerst hebt ingegeven. Uh, en tot slot uh, het SOS-nummer. Uh, bij de instellingen kun je een SOS-nummer ingeven. Uh, ja, Dat kan ook je eigen nummer zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook 112 zijn. Dat was het met betrekking tot de instellingen. Oké, okay, dankjewel. Helemaal duidelijk. Um, ja, um, Als ik zelf zo kijk, dan denk ik van... Um, dit is prachtig, het is mooi, maar er valt nog een hoop werk voor jullie te doen. Want uh, we willen natuurlijk graag de mogelijkheid hebben om... Uh, SMSjes uh, uh, uh, zeg maar te dicteren, om uh, teksten te dicteren, uh, die je gewoon opslaat als een uh, documentje en zo. Uh, ik mag, mag aannemen dat uh, jullie daar, uh, nou, je zei net al, er worden natuurlijk allerlei uh, dingen, zijn er nog, uh, uh, moeten nog op de rails worden gezet, maar ik neem aan dat jullie ook dit soort dingen gaan meenemen in de toekomst. Waar het mij met name vandaag om gaat, uh, technisch zien kunnen wij alles. Maar daar gaat het vandaag niet om. Het gaat erom dat uh, wij te weten komen wat uh, de doelgroep visueel beperkten willen. Vandaar mijn klemmend uh, verzoek. Download de app, maak gebruik van die supportmogelijkheid om je vragen en opmerkingen af te vuren. Wij uh, uh, zijn erbij gebaat om uh, tot een app te komen die uit deze doelgroep naar voren komt. En Tom, als jij zegt van ik wil heel erg graag lange dictaten kunnen inspreken, ja, dan noteren we dat en dan gaan we ervoor zorgen. Overigens, zoals ik ze al gaf, in de nieuwe versie, eh, daar is een langere dictatiemogelijkheid bij inbegrepen. Nou, als je dat via taken doet, ja, dan zul je dus ook al langere dictaten kunnen inspreken. Die worden naar je eigen mailbox verstuurd. Dus dan hebben we je eerste vraag eigenlijk al beantwoord. Maar nogmaals, het is onze insteek, we kunnen alles, maar maak ons uh, uh, alsjeblieft door het gebruik van de app duidelijk wat je wil en dan zorgen wij ervoor dat het geïmplementeerd wordt. Nou ja, ik, ik ben nog even, ja dat is heerlijk als moderator, ik pak nog even de microfoon, want ik heb best een aantal wensen. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn iPhone gebruik, eh, ik gebruik Siri, maar dat moet in de Engelse taal. Ik gebruik bijvoorbeeld de Siri om een wekker te zetten. Uh, ik zou heel graag Siri willen gebruiken om snel een afspraak te kunnen maken. Maar dat werkt gewoon niet omdat Siri geen Nederlandse namen herkent. Ik roep maar wat. Een wekker zetten of een timer zetten is geen probleem in Siri. Dat doet hij. Ik kan om het weer vragen. Dat doet Siri ook prima. Maar het zou natuurlijk uh, heel plezierig zijn als dat ook in het Nederlands kon. Of er een Nederlandse Siri komt, dat weten we nog helemaal niet. Maar is het jullie bedoeling ook om dit soort dingen te implementeren? Dus een soort uh, zeg maar vervanger? Of uh, tegenhanger, hoe je het maar noemen wil, van Siri te zijn, maar dan in het Nederlands? Uh, Tom, ik denk niet dat het uh, handig is om concurrent van Siri te gaan worden. Uh, Siri is natuurlijk een, een ontwikkeling, uh, overigens ook van Nuance, maar wordt, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is overgenomen door Apple. Ik weet overigens niet eens of Apple eigenaar is van Siri... maar die twee partijen staan aan de basis van Siri. Om echt een concurrent van Siri te worden, dat lijkt me niet echt handig. Wat wij willen is communicatie faciliteren en content en informatie ontsluiten. Ik gaf zojuist aan dat het belangrijk is om vanuit de doelgroep gevoed te worden met verzoeken om de app qua functionaliteit, maar ook qua gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. En als er, als er meerdere stemmen opgaan om bijvoorbeeld een wekker te kunnen activeren of, of, of, of, of andere verzoeken, ja, dan gaan we eraan voldoen. Want het heeft geen zin om een app te bouwen op basis van hetgeen wat je wil. Het heeft zin om een app te bouwen op basis van hetgeen wat de gebruikers willen Oké, okay, nou ja, wat ik dus graag wil heb ik net geroepen. Ik zou heel graag een, op een hele makkelijke manier een afspraak uh, willen kunnen maken. Want uh, je merkt dat, dat uh, uh, iets in de agenda zetten kost best veel tijd. Zeker als je geen uh, bluetooth toetsenbord bij de hand hebt. Um, als ik bijvoorbeeld zie hoe makkelijk dat op een Mac computer gaat dan denk ik van het zou ook heel makkelijk zijn als ik gewoon kon inroepen en nogmaals dat kan in Siri Engels wel uh, afspraak maak een afspraak met Pietje Puk uh, maandag uh, 13 april dat is het trouwens niet geloof ik of wel uh, van uh, 9 tot 12 uur D dat soort dingen zou ik heel graag willen. Uh, Oké, okay, maar voordat ik nou echt uh, alle tijd inpik, uh, gooi ik de microfoon los voor mensen die uh, nog uh, vragen voor Henk Jan hebben en wensen als het gaat om de app xspreek.nl. Ja, ik heb er twee. Um, ten eerste, dat, dat ietje wat je, wat je, waar je het over hebt, dat hoor je niet volgens mij. Tenminste, ik heb het niet gehoord. En dat is bij NS-storingen ook zo. En dat is heel lastig, want dan kun je niks veranderen. Um, als het niet uitmaakt of je rechtsonderin, waar dan ook klikt, dan is het prima wat mij betreft. als één. En ten tweede is het bij heel veel van die spraakgestuurde apps, is het zo dat als je gaat praten, dat je, dat je dan overspringt op de uh, telefoonstand. Dat ik heb het idee dat dat hier niet gebeurt, maar dat is heel hinderlijk. Dus als dat hier niet gebeurt, is dat alleen maar mooi. Ja, maar even een verduidelijking met de telefoonstand bedoelt Astrid dat ineens de speaker van de iPhone uitschakelt en het geluid uit de, maar zeggen, het gleufje de horen komt. Er zijn een, heel veel apps die dat doen en dat is uitermate hinderlijk. Uh -huh. uh, nee, de telefoon gaat uh, uh, niet naar de telefoonstand. Op het moment dat ik spreek het actief is. Uh, op je eerste vraag met betrekking tot uh, de instellingen. Uh, je, je, de, je ziet nu alleen een i'tje. Ja, excuses als ik me zelfs maar wat onhandig uit te druk. Uh, voor blind en assassine is dat bijzonder onhandig, want je hoort niks via de voorse over. Dus wat we gaan doen in de volgende versie is dat het i'tje vervangen wordt door het woord instellingen. Wellicht ook wat meer naar het midden van het scherm. En op het moment dat je er dan met je vinger overheen gaat met de voice-over, ja, dan, dus dan, dan, dan spreekt hij dus ook uit instellingen en dan is het dus ook veel makkelijker te vinden. Ik hoop dat ik je vraag goed heb beantwoord en met name de tweede vraag. Maar is het nou zo dat als je rechts onderin gewoon een beetje, een beetje tikt, dat je dan, misschien als gelukstreffer, maar dat het je dan moet lukken? Want anders kun je dus niet bij de instellingen komen. Uh, nogmaals, als je, met je rechter, als je met je vinger naar de rechter onderhoek gaat, dan kom je per definitie altijd bij de i van instellingen terecht. En in de volgende versie zal dit worden verbeterd, opdat het ook met de voice-over hoorbaar is. Heb je enig idee wanneer die volgende versie in de App Store staat? Ik weet het, het is altijd moeilijk om te zeggen. Maar uh, je kunt ervan uitgaan dat als jullie hem aanbieden dat het ongeveer een kleine week duurt. Tom, het bij mij heel erg, ik durf dat dan niet echt uh, hard te roepen. Ik wil de ontwikkelaars even de tijd geven, maar dat moet in ieder geval wel binnen een maand gebeurd zijn. Oké, okay, dankjewel. Astrid, uh, we gaan het gewoon proberen. Uh, ik in ieder geval wel. Ik ga hem downloaden en uh, ook even kijken hoe dat zit met uh, dat instellingen-ietje. Um, nog meer vragen? Ja, ik heb nog wel een prangende vraag. Uh, ik heb even een stukje gemist, want de verbinding viel eruit. Um, de prangende vraag luidt al dus dat ik uh, niet zo'n high-end gebruiker ben in de zin van uh, iPhone 5 en dat soort dingen. Ik heb een viertje met 8 g-geheugen. Draait die app daarin? Jazeker. Uh, wel één opmerking. Ik hoop niet dat jouw 4 uh, uh, RAM vol zit, met van nog wat... Uh, hoe dan ook, dan, uh, dan gaat dat toch vertragen. En dan zou dat ook zijn weerslag kunnen vinden op Expree.nl. Uh, Is jouw uh, 4 gewoon normaal uh, uh, in, in gigabytes uh, uh, uh, uh, gebruikt? Of in ieder geval heb je nog wat schijfruimte over? Dan doe je het prima op een iPhone 4. Oké, okay, bedankt. Ja, hij. Uh... Wat zal die hebben? Inmiddels nog een, een kleine 3G, 2,8 of zo. Nogmaals, ik geef het even aan omdat uh, het eventueel van toepassing zou kunnen zijn. Maar het moet probleemloos draaien op een, uh, op een iPhone 4. Nou, oké, okay. ik ga hem gewoon proberen. Henk Jan, dankjewel. Um, de volgende vraag. Ja, ik heb er nog wel eentje. Uh, je zei al dat je het, uh, ook, uh, het menu enzovoort naar Engels kunt omdraaien. Dus dat je kan zeggen, oké, okay, ik ga Engels gebruiken. Uh, maar kan het ook bijvoorbeeld, uh, als ik hem op Nederlands heb staan. Dus ik geef Nederlandse commando's. Dat ik zeg van, oké, okay, ik wil een mail sturen, maar dan Engelstalig. Is dat uh, ook mogelijk? Nancy, bedankt voor de vraag. Zo heb ik stiekem toch al het punt overgeslagen. Uh, de app is in staat om, uh, als je bijvoorbeeld een Engelse mail ontvangt. Om uh, probleemloos een Engelse stem te gebruiken, die ook uh, met correct Engels dan jouw mail gaat voorlezen. Uh, dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld in het Engels kunt dicteren. Uh, ik weet niet of je je nog kunt herinneren, maar op een gegeven moment dan vraagt de TTS naar het dicteren. En welke taal wil je dicteren? Nou, dan heb je dus een keuze uit Nederlands en Engels. De bedoeling is dat er straks ook nog andere talen bij gaan komen. Uh, we zullen dat wel wat handiger moeten oplossen, want het is natuurlijk vervelend als je hier een keer gevraagd wordt in welke taal je wilt dicteren. Maar ja, ik spreek het wel, ziet in welke taal een mail is opgesteld. Op dit moment Nederlands of Engels. En je bent er halverwege ook in staat om in de taal waarin de mail is opgesteld te antwoorden. Ja, er komt even meteen een vraag bij mij boven. Hoe ziet de app dat de mail in het Engels is? Gebeurt dat op grond van, even een technisch woord, taalattribuut? Want als dat zo is, dan zou dat nog wel eens problemen kunnen opleveren. Want in een HTML-mail zit nog wel eens een Engels taalattribuut... terwijl het een Nederlandse mail is. En dan ga je dus echt een beetje problemen krijgen. Of wordt de tekst als Engels herkend gewoon als tekstherkenning? Snap je wat ik bedoel? Uh, Tom, ik ben geen techneut. Uh, dus ik vrees dat ik deze. Oh, ik vrees helemaal niks. Maar ik ga, ik ga deze vraag voor je opschrijven. Wat de ervaring leert tot op heden dat uh, uh, een, uh, een Nederlandse mail. waar op een gegeven moment een Engelse zin in zou kunnen voort, voorkomen. dat die dan ook door de uh, TTS wordt overgenomen. En waar het dan ons om gaat, is dat die dat ook in correct Nederlands uitspreekt. Een Nederlandse TTS die een Engelse tekst voorleest. Is, is, is natuurlijk gebrabbel. En vice versa natuurlijk ook. Dus op de een of andere manier herkent de engine dat het een, uh, uh, een Engelse tekst is. En op dat moment wordt ook de Engelse stem uh, van al uh, gebruikt. Of dat iets met HTML doen heeft, dat kan ik eerlijk zelf niet zeggen. Wat ik er nog wel op kan aanvullen, is dat die uh, HTML, die die uh, bijvoorbeeld in de vorm van een icoontje of uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, een of andere attribuut wat bijvoorbeeld in reclames, uh, in reclame -mail kan zitten, die slaat hij over. En hij focuseert zich volledig op de tekst die hij ziet. Ja oké, okay. maar dat is dus wel even belangrijk uh, voor jouw ontwikkelaars. Dat als het, uh, de, de, de tekstwisseling plaatsvindt op grond van uh, een code die in de HTML staat, de zogenaamde taalkode... Uh, dan kan het nog wel eens misgaan als de mail gewoon niet goed is opgemaakt. En die dingen komen voor. Uh, dat merk je ook bij ons als je de iPhone gewoon op de standaardtaal hebt staan. En uh, dan gebeurt het nog wel eens dat de mail verkeerd wordt voorgelezen. Omdat bijvoorbeeld de mail uh, wel een Nederlandse mail is. Maar op een uh, Engelse uh, Windows uh, met een Engelse Outlook is uh, aangemaakt. Dan kan het dus fout gaan. Dus vraag dat aan je ontwikkelaars. Want dat, uh, dat, zou, uh, nou ja, dat zou problematisch kunnen zijn. Oké, okay. uh, zijn er nog meer mensen met vragen? Ja, ik had eventjes een uh, punt met betrekking tot de instellingen. Op het moment dat daar de label van veranderd wordt van de naar instellingen heeft dat denk ik weinig zin. Omdat uh, zodra je met je vinger over het scherm gaat wordt meteen de instellingen knop geactiveerd. Dus uh, je hebt eigenlijk geen mogelijkheid om de knop te zoeken. Ik lijkt mij het verstandigst om de instellingen knop gewoon in het hoofdmenu te zetten, zodat je die met spraak kan uh, activeren. En verder had ik nog even een puntje dat het misschien handig zou zijn als je met de stem ook de opname die je maakt kan stopzetten, dus dat je je handen niet hoeft te gebruiken om een opname stop te zetten. En even denken als laatste puntje, op het moment dat je bij mail, eh, als je die hebt geactiveerd, eh, help geeft, krijg je geen mogelijkheden zoals eh, dat je kan beantwoorden en dat soort zaken. Dus welke opties je bij mail hebt zijn niet eh, duidelijk wat mij betreft of ik zoek op de verkeerde plek. Uh, of je, je eerste vraag met betrekking tot uh, uh, de instellingen, ik vind dat een... Uh... Een meer dan uitstekend voorstel, waarvan akten? Ik ga het even overleggen met de techneuten. En wat je voorstelde is om in het hoofdmenu met het commando instellingen ook dat even naar de instellingen toe te kunnen gaan in plaats van met de voice-over over je heen te, te, te zoeken naar het woordje instellingen. Nogmaals, ik heb er een notitie van gemaakt en dus ik ga het even voor je uitzoeken. Uh, ik ben je tweede vraag even kwijt. Je derde vraag had betrekking op uh, uh, de helpfuncties uh, in mail. Ik kan dat wel eventjes laten horen. Hoofdmanu. Over Over nu. Mail. Mail. Hij is nu aan het zoeken naar mail. 43 ongelezen mails. Eerste mail. Onderwerp. Byte. Jeloos mail maart 2014. Mail van. Byte. Aan. Mail. Help. Help. Je bent bij mailman Kies uit. Herhalen. Antwoorden. Taak. Volgende. vorige. Of zeg nogmaals help om uit meer commandos te kunnen kiezen. Help. Help. Algemene commandos. Kies uit SOS, help, hoofdmenu, annuleren. Reis op het clusterplatform. baai tot de agenda. Help. Help. U bent in de tekst van een mail. Kies uit volgende zin, vorige zin. Volgende alinea, vorige Alinea, pauze, of zeg nogmaals, help om uit meer commando's te kunnen kiezen. Help. Help. Kies uit 1. Commando's om te navigeren en te antwoorden naar twee, algemene commando's. 1. 1. Commando's om te navigeren en te antwoorden. Kies uit, herhalen, antwoorden, taak, volgende, vorige. Over nu. Over nu. En wat ik hiermee heb... wat ik hiermee heb willen laten horen... ...is dat je uh, wel degelijk maar op iedere willekeurige plek uh, dadelijk wordt gemaakt uh, waar je bent en wat je kunt doen. Uh, en je kunt ook op iedere uh, plek uh, als voorbeeld, maar dan, dan moet je dus wel mail hebben geactiveerd, uh, een antwoord geven. Uh, wat, je, uh, uh, uh, wat ik je in eerste instantie heb laten horen... Dat, dat zijn de helpfuncties op het moment dat uh, uh, de ontvanger, de naam van de ontvanger is uitgesproken en het onderwerp. En als volgende stap heb ik uh, uh, de body van de mail, dus de daadwerkelijke tekst laten horen. En vervolgens ook de helpfunctie geactiveerd. Ja, en dan gaat het dus om dat je uh, uh, in de tekst van de mail kunt navigeren. Uh, maar ook daar heb je dus de antwoordmogelijkheid. Uh, nogmaals, ik ben je tweede vraag even vergeten. Die kun je misschien even herhalen, maar ik hoop dat ik de... Uh, Eerste twee vragen goed voor je hebt beantwoord. Ja, het, is, uh, het is me duidelijk. Ik gaf uh, bij de mailopties, uh, denk ik, op het verkeerde moment de opdracht help. Mijn uh, andere punt was om via een spraakcommando een opname stop te zetten. Als je teksten inspreekt. Dus uh, in plaats van een scherm te hoeven aan... Uh, ...aan te raken om dan bijvoorbeeld uh, stopspreek te zeggen of iets dergelijks... ...om uh, ja, op die manier aan te geven dat de tekst is uh, afgelopen. Um, ik denk dat dat laatste heel erg moeilijk is... ...want op het moment dat je een uh, dictee aan het inspreken bent... ...dan ben je aan het dicteren... ...en dan is, die, uh, uh, dan is de spraakherkenning niet in staat om een commando te herkennen. Ik zou niet weten hoe we dat zouden moeten oplossen... Uh, uh, onze oplossing is toch om het scherm aan te raken, wat ik me ook kan voorstellen is dat we straks uh, de dienst verder gaan uitbreiden, bijvoorbeeld met uh, uh, een zogenaamd Magic Word. Dat op het moment als er tekst, dus als, als de tekst of speech engine aan het praten is, dat je die via een voice commando kunt onderbreken, waarna de AR open staat. Uh, echter, om tijdens een dictee ook een commando in te kunnen geven, ja. ...dan zul je toch op de een of andere manier fysiek dat dictee moeten uh, stopzetten. En dan is er is volgens mij eigenlijk maar één optie. En dat is het indrukken van het scherm. Ja, ik begrijp dat de tekst pas wordt geanalyseerd als je uh, bent uitgesproken. Klopt dat? Ja, dat klopt. En zolang als je aan het dicteren bent, dan is dat uh, apparaat dus bezig om jouw spraak om te zetten naar tekst. En uh, die heeft dan niet de mogelijkheid om een commando als een commando te interpreteren. Nee, maar als hij tijdens, tijdens het dicteren al bezig is om de taakst om te zetten naar tekst... dan zou je natuurlijk ook op het moment dat die tekst wordt geproduceerd uh, in, in de code... Of dus, maar ja, dat is ook meer iets voor jouw ontwikkelaars... dan zou je terwijl hij die, die tekst al aan het uh, omzetten is... ik dacht namelijk dat hij pas ging omzetten op het moment dat je het scherm had aangeraakt... maar als hij dat tijdens het opnemen al doet, dus het praten al doet dan kun je op dat moment ook al, uh, uh, denk ik, een, een magic word laten herkennen... zoals uh, uh, Stopspreek of zo, wat Carl Pieter aangaf. Dus het is, denk ik, nogmaals, als hij dus tijdens het dicteren al aan het omzetten is... kun je ook al de tekst nakijken op woorden. Dus dat zou eigenlijk wel moeten kunnen... Uh, ik weet het, ik programmeer al een tijd niet meer, maar ik ben wel programmeur. Dus ik, ik ga even ervan uit dat dit mogelijk zou moeten zijn. Uh, Excuus als ik onduidelijk ben geweest. Op het moment dat je aan het dicteren bent, dan, uh, uh, dan wordt volgens mij geen wat je inspreekt opgenomen. Uh, en het is zo dat op het moment dat als ik dat dicteren beëindig. Uh, dan zie ik een spinner lopen en dat uh, is eigenlijk ook wel antwoord op mijn vraag. En volgens mij wordt dat dan pas uh, de spraak omgezet naar tekst. Dankjewel. nee Dan kan het, uh, dan kan het helaas niet. Oké, okay, dank voor je input. Um, ik geloof dat het Robert was. Mijn excuses dat ik me vergis. Zijn jouw vragen goed beantwoord, Robert? Uh, het was Karel Pieter. Hallo Karel-Pieter, we hebben elkaar al uh, leren kennen via de mail. Dat klopt toch, hè? Klopt inderdaad. Uh, nou, ja, leuk om je zo eens even te horen. Wederzijds, dankjewel. Ik heb ook nog even een vraag, dus Ik heb even niet begrepen hoe dat zou moeten. Je kunt een uh, gelezen mail in een ongelezen mail omzetten. Hoe doe je dat? Oh, dat doe je niet uh, in de app zelf. Dat doe je... Uh... Helaas dus, want vandaar ook mijn vraag, je kunt dus geen, geen niet al je, niet gelezen mail, kun je, of nee, gelezen mail kun je dus niet meer laten voorlezen. Hij doet dus alleen op dit moment ongelezen mail. Uh, dat kun je op je iPhone doen door naar je mail app te gaan en daar uh, een gelezen mail ongelezen te zetten. Volgens mij kan dat, ik moet alleen even uitzoeken dit waar het ook is. Eh, op je computer doe je dat vaak in Outlook door als je op de mail staat eh, op de applicatietoets te drukken, hè, de contextmenu toets, en dan naar eh, de, de, de, de vlag of zet de mail ongelezen te gaan. Nou, dat is wel heel omslachtig, Tom. In Outlook is er gewoon een sneltoets voor, Ctrl Q. Hé, hey, dankjewel Ruud, die kende ik nog niet. Ja, maar hoe doe je het op je iPhone? Want uh, dat, dat is natuurlijk de grap: je bent met de uh, iPhone bezig, niet met je computer. Dat zou ik op moeten zoeken, want uh, normaal liter, doe ik dat nooit: uh, een, een ongelezen mail of een gelezen mail weer ongelezen zetten. Dus ik, uh, ik zal even kijken of ik dat nu uh, on the fly even kan na nakijken. Nou, dat hoeft niet, wordt Tom, want als je in de, uh, in de uh, lijst van Herder staat, Astrid, dan uh, veeg je met één vinger naar beneden, dan zegt hij meer. Als je die dubbeltikt, krijg je een aantal opties, uh, ik weet ze niet de volgorde uit mijn hoofd, maar antwoorden, doorsturen en markeren, markeer als gelezen of markeer als ongelezen afhankelijk van de status van het bericht. Ik merk dat jullie er veel verstand van hebben. Eh, ik kan er bij mij even om aanvullen dat er inderdaad vanuit de gebruikersgroep eh, is verzocht om zowel gelezen als ongelezen mails eh, te kunnen beluisteren naar xpreek.nl. En dat betekent dus ook dat er in de toekomst een mogelijkheid zal komen om tegen eh, xpreek.nl te zeggen eh, ongelezen of gelezen mail Dan wel beide. Er is bijvoorbeeld ook een verzoek binnengekomen om je mails te kunnen deleten. Oké, okay, dankjewel. Ik probeer hier iets te doen, maar dat gaat niet. Waarom werkt dit niet? Als ik doe het even zo. Maar het is waarschijnlijk slecht te horen. Ik krijg mijn iPhone niet aangesloten. Oh, zojuist bijgewerkt. voor over Apple Moderator. Meer. Ik heb hier dus een... Van de... ja. Ik heb hier dus een mailtje, ik veeg, als ik omhoog veeg dan prullemand. heb je prullenmand, uh, als je naar beneden veegt. Onderdeel. Meer. Heb je activeer onderdeel of meer, als ik meer pak antwoord allen. dan heb ik antwoord allen, stuur door, stuur door. markeer, markeer. Maak, ongelezen. maak ongelezen, verplaats naar reclame, verplaats bericht, verplaats bericht. en annuleer. Oké, okay, Ruud, dankjewel. Uh, Astrid, is het zo duidelijk? Helemaal geweldig. Ik vind het leuk. Ja, ik had die optie. Ik, ik kom nooit op meer. Het enige wat ik doe is uh, naar de prullenmand gooien als ik in, een, uh, in, de, in de lijst zit. Oké, okay, uh, mensen, zijn er nog meer vragen over? Uh, ik spreek aan uh, Henk Jan. Ja, ik heb, nog, ik heb nog even één vraag. En dat is of er genoeg gebruikers testers zijn. Want anders wil ik wel meedoen. Dat vind ik wel leuk. Heel, heel erg graag. Uh, we zitten echt verlegen om testers, hoe meer hoe beter. Uh, dus ik zou heel graag willen als je, dat je de app gaat downloaden. En nogmaals, maak gebruik van die supportmogelijkheid om die vragen en opmerkingen kwijt te kunnen. Uh, iedere maand geven we twee dinnerchecks weg van 100 euro aan de beste vragen of opmerkingen. En nogmaals, het is echt onze insteek om iedere keer met regelmaat een nieuwe release uit te brengen waarin, de, waarin jullie vragen en opmerkingen verwerkt zitten. Ja, ik hoef er geen geld voor te hebben hoor. Ik vind het wel, ik te leuk gewoon mee te doen. So sorry, ja, ik ging er even tussendoor. Want ik denk dat de, de, de belangrijkste vraag ook nog niet gesteld is. Namelijk, uh, daar ben ik dan weer voor. Hoeveel gaat dat kosten? Of is het een gratis app? Nee, het, het is geen gratis app. Uh, we willen graag het doorontwikkelen. Dus we zullen toch geld moeten vragen voor... Uh, voor de app, maar het gaat nog geen dubbeltje per dag kosten, uh, 9,95 cent per dag. Ja, we kunnen niet allemaal zo snel rekenen, um, dat betekent dat je dus uh, niet alleen, de, uh, de, de app ga, uh, niet, gaat dus niet iets, uh, nee hoe zeg ik dat, het is niet de prijs van de app waar je het nu over hebt, maar je hebt het over een soort abonnement. En uh, doe mij lol, geef me dan even het maand of het jaarbedrag. Uiteraard dan wordt het 36,25 euro per jaar. Maar goed, dan hebben we het over een app waarin uh, uh, nog het nodige toegevoegd zal worden. En tot die tijd blijft het een gratis app. Ja, oké. Okay. Nee, rec reclametijd uh, die is alweer om, want het is vier uur geweest. <laughs> uh, maar dat is mooi. Uh, 36,25 euro. Uh, en um, wanneer gaat dat gebeuren? Ik bedoel, hij is nu nog gratis, begrijp ik. Is de app trouwens... Ook gratis of uh, moet je daar, uh, staat die gratis in de App Store? Ik moet mijn vraag even zo stellen. En wanneer gaan jullie echt over op uh, die abonnementstructuur? Eh, ik kan je nog niet aangeven wanneer wij die abonnementsprijs in rekening gaan brengen. Uh, ik kan je in ieder geval wel aangeven dat die voorlopig gratis blijft. Uh, en nogmaals, hij uh, gaat pas betaald worden op het moment dat er een aantal functionaliteiten aan zijn toegevoegd en op het moment dat hij gebruikersvriendelijk is. Heb ik zo die vraag goed beantwoord? Nou, uh, bijna uh, begrijp ik dat. Uh, uh, kijk, hij is nu gratis, dat bedoel je dat er geen abonnement is, maar is de app in de App Store ook gratis? Sorry voor de onduidelijkheid, hij is nu gratis te downloaden. Nogmaals, opdat zoveel mogelijk gebruikers van de doelgroep de dingen gaan downloaden en daarmee aan de slag gaan. Oké, okay. uh, ik heb daar even een aanvullende opmerking over, want ik zat terwijl ik uh, jullie uh, zo mooi heb beluisterd ook even op jullie website te kijken en ik heb me inmiddels ook aangemeld voor de nieuwsbrief. Maar daar staat eigenlijk het verhaal heel simpel van uh, na een maandgebruik wordt die betaald. Dus je, ja, ik weet niet of er ergens verderop op de website nog staat dat die in testfase is. Ik heb natuurlijk niet alles gelezen, maar dat was me wel opgevallen. Dus dat zou eventuele testers misschien af kunnen schrikken... of in ieder geval denken van, ja, god, nou, dat weet ik ook niet zo goed. Maar ik zie zo direct niet op je website dat die op dit moment nog uh, gratis is. Uh, nogmaals, zolang als wij de app nog niet hebben uitontwikkeld, blijft die gratis. Maar dan zou ik wel even de website aanpassen. Dat lijkt me wel het minste, Tom. Bedankt, zowel Bruno als Tom, voor deze opmerking. Gaan we doen. Oké, okay, mensen. Daar gaan we. Zijn er nog meer vragen voor Henk Jan? Ja, ik heb er nog één. <laughs> ik blijf een beetje bezig. Als je die supportfunctie gebruikt en je hebt een, een, een opmerking, uh, wordt die dan automatisch naar jullie e-mailadres e gestuurd of moeten we dat ergens invullen of moeten we jullie in onze contactenlijst opnemen? Uh, nee, hij wordt inderdaad automatisch verstuurd. Hij komt op uh, info@support.nl terecht en wordt vervolgens doorgestuurd naar ondergetekenen. Als ik het antwoord niet kan geven, dan uh, stuur ik de vraag door naar de techniek. Dan duurt het wat langer. Maar in de, uh, in de regel probeer ik dezelfde dag, uh, bij wijze van spreken hetzelfde uur, jou een antwoord te verschaffen. Henk Jan, dankjewel. Ik geef nog één keer de microfoon vrij voor vragen voor Henk Jan. Mooi. Henk-Jan, dan wou ik jou heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid en dan overhandig ik je hierbij een virtueel bloemetje. Uh, fijn dat je er was en uh, als er nieuws is ben je natuurlijk altijd welkom hier. Uh, mensen, ik denk dat wij uh, heel veel informatie hebben gehad um, en uh, dat, dat mensen die dat willen ermee aan de slag kunnen. En uh, we, oh, we weten allemaal waar we met vragen en opmerkingen nu terecht kunnen. Henk-Jan, nogmaals hartelijk dank. Uh, blijf nog even uh, luisteren, want dan ga ik door naar het slot van de chat. Het uh, begin, de vragen binnengekomen bij I Ask, ben ik helemaal vergeten, maar ik heb geen vragen gehad. Uh, dan gaan we wat mij betreft nu uh, om uh, ruim kwart over vier naar de valreep. En dat is, uh, nou ja, uh, voor Henk Jan dan even, de valreep, dat is in de chat van uh, of mensen nog vragen hebben... Die zijn opgekomen afgelopen week. En uh, eventueel nog leuke of minder leuke nieuwtjes of meldingen over Apple. Uh, wie de microfoon wil hebben, die grijpt hem. Ik, <laughs> uh, ik wil ten eerste vragen of jullie uh, opgeschoten zijn met mijn vraag van vorige week... ...die deze dag behandeld zou worden. En het tweede is, uh, ik heb gezien dat er een update is van OV Butler. Uh, en OV Butler werkte bij mij niet en werkt nu prima. Oh, dat is mooi. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik helaas Astrid, ik schaam me niet aan jou gedacht heb deze week vanwege alle drukte. Uh, uh, uh, roep even nog in mijn herinnering, ik schaam mij diep, wat jouw vraag ook alweer was. Ja, dat was hoe voeg ik vanuit de iPhone een, een muzieknummer toe aan mijn, een van mijn afspeellijsten. Oh ja, nee, daar heb ik in de trein wel naar gekeken. En ik heb niets kunnen vinden. Ik heb van alles geprobeerd. Uh, maar ik, uh, ik krijg het in mijn iPhone gewoon niet voor elkaar. Dus um, ik heb uh, nog niet gegoogeld op, op jouw vraag. Want misschien is er wel een oplossing. Maar ik heb nou ja, nogmaals uh, van allerlei uh, uitgangspunten... heb ik in mijn uh, verschillende tabbladen van, uh, van het muziekappje zitten rommelen. Maar ik kan het niet vinden. Ik kan me ook iets herinneren dat ik het in iOS 5 of 4 wel eens heb gezien. Maar in, in zes heb ik het ook volgens mij nooit gezien en in zeven al helemaal niet. Nee, net als Tom, ik heb er ook eventjes naar gekeken. Uh, afspeellijsten kunnen inderdaad niet. Er zijn wel apps die dat kunnen. Die, uh, daar heb ik er een aantal van gedownload. Dus ik geloof uh, twee of drie, want het zijn niet zoveel. Er zijn wel allemaal die YouTube uh, afspeellijsten, maar niet op uh, de muzieklijst, zeg maar. Uh, maar ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om te checken of ze voor over toegankelijk zijn. Dus ik wil hem graag meenemen. En uh, inderdaad, bij deze beloof ik dan dat dat uh, volgende week uh, wordt besproken. Oké, okay, dan hebben we alvast twee dingen voor de volgende week. Dat is uh, Nancy met uh, een. Uh... Uh, uh, hoe noem je dit? Een uh, speellijst app en ik ga Celsius doen. En er zal ongetwijfeld nog meer komen. Astrid, uh, sorry dat ik hem helemaal even was ontschoten. Maar zoals je weet, we zijn er toch allebei mee bezig geweest. Um, nog iets voor de valreep? Ja, ik heb uh, vorige week heb het ook even gehad over die uh, reisplanner. En de uh, slechte toegankelijkheid daarvan. Er is inmiddels weer een nieuwe versie. Maar qua toegankelijkheid is er 0, niets gewijzigd wat mij betreft. Nee, ik had hem nog niet gezien, maar ik had het al begrepen omdat uh, uh, de NS heeft wel beterschap beloofd, maar ze hadden ook al aangegeven dat dat niet in de eerstkomende update zou zijn en uh, nu die al zo snel is gekomen begrijp ik dat ook wel. Want er zit inderdaad ook altijd een, uh, zeker een weekje of iets meer tussen het uh, aanbieden en het verschijnen in de App Store. Dus ik kan me voorstellen dat de NS dat nu niet meer kon doen. Maar ze hebben wel beterschap beloofd. En ze hebben ook beloofd dat ze in de toekomst... He, he, dat had natuurlijk eigenlijk, sorry dat ik het weer zeg, maar al veel eerder moeten gebeuren... Uh, gewoon een, een, uh, een testers mee gaan nemen. Uh, in ieder geval dat uh, wat er nu in de overgang van 2 naar 3 is gebeurd, dat dat niet nog een keer gebeurt. Maar uh, dankjewel Bruno, ik had, er zelf, ik had hem zelf al gedownload gisteren, maar ik had er nog niet nagekeken. Oké, okay, eenmaal andermaal. Ja, haha. Oh, sorry Henk Jan. Um, ja, ik had nog even een, een tip. Uh, als je uh, audio games leuk vindt, 3D sound, eigenlijk een van de beste in de markt uh, appjes. Uh, die heeft, de, nou ja, misschien ken je hem al, de, van papa Sangre, ik kan het niet goed uitspreken, ik weet niet of het nou Engels of op het Spaans is. In ieder geval, ik zal hem even spellen. P-A-P-A, Spatie S-A-N, van Nico, G-R-E. En dan nummertje 2, en dat in de Romeinse cijfers, dus gewoon twee i'tjes, zou ik even zeggen. Um, die is op dit moment gratis en uh, als je van Audio Games houdt, uh, dan zou ik hem zeker nu downloaden, want normaal gesproken kost die 4,49. Oké, okay, Papa Sangre 2. We hadden ook al Papa Sangre 1 en volgens mij, en daar hebben we hier ook een keer stiekem naar gekeken, zijn dat ook de jongens, de bouwers van The Night Jar? Ja, klopt helemaal Tom. Oké, okay, dankjewel. Ik ga hem downloaden. Uh, ik begreep dat Henk Jan nog even wou. Henk Jan? Nou ja, het minste wat ik kan doen is even bedanken voor de virtuele bloemen. Bedankt voor jullie vragen en jullie opmerkingen. Ik heb het genoteerd en bedankt voor de gelegenheid die ik van jullie gekregen heb. En een fijn weekend alvast. Dankjewel en als er nieuws is ben je natuurlijk altijd van harte welkom. Mensen. De Valreep, we gaan van boord. Het is vrijdag. Het wordt een fantastisch weekend. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ik wil iedereen bedanken voor haar zijn aanwezigheid en voor al jullie bijdrage. En dan hoop ik jullie volgende week op 4 april weer allemaal in de chatroom te zien. En nogmaals, 11 april zijn we er niet, want dan zijn Nens en ik allebei op de CISO-beurs. 18 april, Goede Vrijdag zijn we er wel, want Goede Vrijdag is geen vrije dag voor ons, dus dan wordt er gewoon gewerkt. Nogmaals, een hartstikke goed weekend en tot volgende week.